En nu wil ik jullie wil ik je vragen in het kader van wat we hebben geleerd, in het kader van de wetten van het Heilige, in het kader van de correctie van de Heilige Schina, uh, die eigenlijk het totaal is ook van het Israël. Dat we hebben geleerd, herinner je nog, hier net, net hebben we geleerd in de regel ja, aan de rechterkolom, um, we hebben daar geleerd dat dat um, um, de in de regel 34 aan het einde, heel wat Tykunim, dat deze ditikonim, de, de, de, de correcties die de hele Geschina ontving van de uh, vorige generaties, de, de generaties die ons voorafgingen, dat wij hoeven dat niet meer te corrigeren in haar. Maar dat wij dienen uh, alleen maar de nieuwe dingen echt extra doen in onze generatie, Alleen te corrigeren wat er overblef, overgebleven is van haar tekort. Na al deze generaties van. Nee. Na al deze correcties van de vorige generaties. En nu mijn vraag. Um, de Shoah. Ja, al die concentratiekampen enzovoort. So Het is nu al. Uh, hoeveel is het nu? 60, 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mijn vraag, mijn vraag aan jou is, in het kader van het wat we hebben geleerd, in het kader van wat de zoger ons vertelt, en niet in het kader van het Menselijke denken, dat, want de mening van de mensen van de schepper is anders absoluut omgekeerd dan de mening van uh, de mens. In het kader daarvan moeten we nog ons in herinnering brengen, al deze show. Wat er gecorrigeerd werd door deze tikkoen, door de tikkoen die toen plaatsvond, hoe verschrikkelijk het ook was, is niet meer, hoef niet meer gecorrigeerd worden na, in de generatie die daaropvolgende, de daaropvolgende generatie was. Ik ben direct gekomen. Een product van de naoorlogse generatie. Ik ben geboren in 1947. We hoeven niet meer dat te corrigeren. Eindelijk, we hebben onze eigen correcties. Waarom? Wij, hebben, wij moeten uitkijken naar wat er nog overgebleven is in deze hele geschiedenis. Om gecorrigeerd te worden en niet terugkijken steeds. Uh, uh, <coughs> Kik krijgen, op welke manier dan ook, en ook al dat geselectieve, collectieve geheugen. Allemaal comedie wat de wereld hier doet in deze wereld. Zij kunnen dat doen omdat zij, het is politiek wat zij allemaal doen, spelen politiek. Uh, zij kunnen dat doen natuurlijk in deze wereld. Maar moet jij dat doen? Iemand die werkt aan zichzelf, iemand die de waarheid wil. Die, iemand die de waarheid wil. En nastreven, iemand die uh, voor de schepper wil werken, iemand die de maar goed uh, de hele geschiedenis wil corrigeren, want dat is waarmee wij ons moeten bezighouden en niet met iets anders, met de menselijke, met de menselijke uh, geheugenis, met menselijke voorvallen die allemaal alles gerechtvaardig Gerechtvaardigd moet worden in jouw ogen. Ook de concentratiekampen, duidelijk, daar waar komt het vandaan, hoe haalde ik van in mijn hoofd dat allemaal? Allemaal door de dingen om boven mijn verstand te gaan en door de zoger adequaat proberen te begrijpen. En daarmee laat je los, bevrijd je jezelf van het collectieve geheugen, dat zo hoog uh, op een sokkel gezet wordt, dat het collectieve geheugen, dat willen zij, willen jou dat uh, inpraten, jou deze, dat collectieve geheugen, en dat men ziet iets, dat dit echt moreel hoog is, duidelijk, terwijl al die leiders van de landen, die komen daar ergens naar Tremblinka, naar Polen, of waar, weet ik veel, naar Auschwitz, en zij staan daar in de kou, in het kou, en dan allemaal met ernstige gezichten. Terwijl eigenlijk ieder van hen van binnen denkt: God verhoeden, God, God, God uh, verdomme, zegt iedereen zichzelf binnen zichzelf. Moet ik nou hier staan? Ik zou lekker nu in een, in een, een borreltje nemen of lekker thuis blijven enzovoort. Moet ik hier ergens uh, al die ellende uh, kijken hier? En, in de sneeuw daar te lopen en zo. Om daar al die, al die ellende, ellendige. te uh, kijken naar al die. gebeurtenissen, naar al die, eigenlijk. overblijfselen van het verleden. Iedereen van hen daar staat zo te denken, met inbegrip van die. hoofdrabbi, van die al die, van die en die en die, wat het allemaal is. Want. het is alleen maar een komedie, het is alleen maar het verleden, het is al. Uitgewerkt. Het is al uitgecorrigeerd. Moet je dat nou elke jaar weer terugbrengen in de geheugen? Natuurlijk is het een aardse aangelegenheid, een politiek. En het product van ongeloof, Tijdelijk, het product van de totaal, totale afvalligheid, van de schepper, dat zijn nog steeds dat aanwakkeren, juist de Joden, dat aanwakkeren in de wereld. Deze, sent, dit sentiment dat helemaal uh, afwerpelijk is van de kant van de zoger, van de heligheid, van de waarheid. Um, De linker de reichel zeifentin. Weze Amro lo baile le levarnees, le, achtin leala, lebeik nishtha, ella i amlich ba bekidima, bavram, be ve be wiejakov. Kamuar 20. Schik alleen jant filatijn nu hij raak legashli ma shikasser 20. Oud beschina. Achara tiku 20. Ba ad ata. En dan ga je nu in de eerste zin aanhalen van de volgende od bovenaan de regel 5, maar we gaan dat niet lezen, de oot, want die behoort toch wel tot een, um, een, volgende, bij de volgende oot, die wij zullen leren, maar alleen maar het begin daarvan, ga je dat aanhalen, en dat ga ik ook dan um, lezen hier, in de regel 17, van de Asula. We zijn ro, en dat is wat hij zegt, nou, in de volgende oot, maar de oot gaan we dat niet behandelen nog een keer, voorlopig, dus straks op zijn plaats. Maar ik verbind dat deze met de volgende. We zijn rooien, dat is wat hij zoger zegt, goed, goed nog kijken, goed, en van binnen werk te doen, dat jij ermee eens wordt, met wat de zoger vertelt, en wat ik aan jou doorgeef. Duidelijk, niet vechten met mij, en dan, dan, Vecht je met je eigen wens, met je eigen, ah, met je eigen aardse, aan tijd gebonden ideeën, inzichten, gevoel, enzovoort. In plaats daarvan overwin dat. Eigenlijk, ook voor mij is het een overwinning. Het doet pijn, en door de pijn heen moet ik dingen overwinnen omwille van en met, omwille van de waarheid. Zeventje, we zemro, en dat is wat hij zoger zegt, lo, de mens moet uh, binnenkomen in dea knishta, in het huis van verzameling, eigenlijk dat is de vertaling van de kn bet, bet knishta, kneset. Knisht. de synagoge wat in het uh, vertaling van de synagoge, het uh, Griekse, Griekse woord voor, betakneset bet betekent, een hu het huis van de samenkomst, en dat is natuurlijk de malgoed, is de betakneset, de synagoge is de malgoed, en niet een huis ergens, van beton en, en steen, en dat is wat hij zegt, de dus zoger dat de mens, moet niet binnenkomen, in het huis van, van samenkomst, anders dan, let op, dat hij, anders dat, dat, dat, dan, dat hij eerst eh, advies vraagt van Abraham, Israël en Jacob. Kijk wat hij zegt ons. Want het maar goed is, hij kan zeggen, ja, maar goed is de eh, Abraham, Israël en Jacob hoger zijn dan eh, hun Merkava is als het ware hoger dan malgoed van de, dat maar het is, wij spreken nu niet van, wij spreken van de zielen van Abraham, Isaac en Jacob, die, in de plaats waar we zij ontvangen, zij als wortels voor, van ons, en die liggen dan, eh, die ontvangen, die dan eigenlijk zijn merkawa voor, voor de, ook voor de malgoed, let op, dus, dat wat zegt hij dan, De mens moet niet komen in het huis van de Samenkomst, oftewel naar de mal goed, anders dan eerst advies op de vragen van Avram, en Jakob. Kamouaar, zoals het bekend, zoals het uitgelegd werd. Goed opletten, we, elk woord ontvangt het. 20. Schorin Jan Filateino, dat al het aspect van ons gebed is alleen maar om aan te vullen wat er nog ontbreekt, de regel 21 aan de schina, na de tycooniem, na de correcties, die zij al uh, ontving wat, uh, tot nu toe. Alleen dat, daarvoor moeten wij uh, raad vragen, advies, vragen van Abraham, Isaac, Jacob. Duidelijk. En als dat, als men, als al deze eh, voorstanders van, van de, van het, van al die memo memoires, van al die eh, begrafenis, plechtige begrafenisplaatsen, en al die ceremonie, al die, al die herdenkingsprocedures als zij uh, zouden uh, de waarheid zouden willen uh, nastreven, zouden zij begrijpen dat uh, zij moeten advies vragen van Abraham, Isaac en Jacob, En Abraham, Isaac en Jacob. Let op, Abraham, Isaac en Jacob, de grondleggers van het heilige van het heilige Israël. Zouden hen advies geven van, nee jongens, nee niet, nieuw weer, weer nieuwe jaren, volgend jaar weer in herinnering brengen, uh, dingen die uh, de schaduw werpen op, alleen de schaduw werpen op deze malgoed, in plaats van de kooniem kun, doen, correcties doen voor, van die malgoed. Ze zouden zeggen, nou, dat is al gecorrigeerd. Abraham, Isaac en Jacob zouden zeggen aan de hele wereld, op de, dag van die, op de dag wanneer de show wordt herdacht, dat, wat doen jullie hier, Waar spe, waarom spelen jullie hier met allerlei politiek, met allerlei comedie, artsencomedie, met dat uh, sentimenten, met allerlei andere dingen, terwijl de malgoed is daardoor, de correcties die toen gemaakt werden, uh, door de show, door de oorlog, dat die zijn al, uh, al door haar al gecrediteerd. Daarvoor zei dat is al gecorrigeerd. Ge, en nu, in plaats van je krachten te verspillen aan al die herdenkingen van Shoah, eh, van oorlog, van al die 6 miljoen joden, die armen, die, die, zijn, oh, die zijn dus eh, omgebracht op verschrikkelijke wijze, in plaats daarvan, hou je alsjeblieft bezig zou zeggen, Avramietzeg en Jakob, met de tikunim, de nieuwere tikunim, de tikunim van deze generatie, nieuwere generatie, na de oorlog, dat zij gaan corrigeren, correcties doen aan die gebreken, aan die tekorten van de malgoed, die nog niet gecorrigeerd zijn van deze tijd, dan zouden wij niet weten van ellende, van spieden, van hoe het, van, van de aids, aids. En alle andere verschrikkingen, verschrikkingen van AIDS, van uh, tsunami, van uh, vele andere dingen, die, die ellende die wij meemaken uh, in de generaties na de, deze verschrikkelijke oorlog. Lachin 22, Tzrichim, Mikodem, ladat. 23. Oder am Schich über Schina, heiligdomsha et koltikunim 24e kwartiknuba. Vaznayda marsitsarykh od legosiv. Ale. Dus en daarom is het nodig om vooraf oneerst te weten, letop, eh wat er aangetrokken werd aan in deze Schina, de hele Schina door de correcties die al haar hebben gecorrigeerd, dus de, door de vorige generaties. En dan zullen wij te weten komen wat er nog nodig is om aan hen toe te voegen. Duidelijk. En wie weet dat alleen maar, Avramitzak en Jakob. Dus binnen de mens, deze, um, de wortels, onze wortels, die zijn dus de Avramitzak en Jakob. Ze, we, uh, duidelijk en uh, wat hij ons vertelt, herinner je nog, dat op onze, uh, ik denk in onze basiscursus hebben we gehad over de wortel van elke ziel, ja, de elke ziel heeft zijn eigen wortel, herinner je nog, eigen engel, eigen beschermengel, ja, dat is allemaal uh, het een bijzondere engel die je hebt, iedereen heeft zijn eigen afzonderlijke bijzondere engel, die de wortel, die de wortel is van jouw ziel. En daarboven, natuurlijk, is er dat distribu distributiesysteem, is nog hoger. Distributiesysteem daarboven is nog het distributiesysteem van, uh, waarbij, dus, die Abraham, Isaac en Jacob de wortels eraan, eraan uh, zijn. Dan moet je nog, dan gaat het via mijn mijn bijzondere wortel. Mijn gebed gaat naar mijn, naar mijn bijzondere wortel. Ja, naar mijn engel, laten we zeggen, naar de plaats dus waar de, mijn wortel uh, begint. En dan gaat het verder naar nog hogere wortels, want hun wortel, wortel zijn nog wor hoger. Naar de wortels van Abraham, Isaac en Jacob. Leidig, dus er is een uh, Daarna gaat het ook weer van boven naar beneden. De overvloed juist door hen. Altijd door hen. En daarna naar mijn eigen wortel. Onder andere. 25. Naar de punt. We zijn schon meer. het 26. met eitzaba. dushim. 27. Kitzrichim. Lehimalech. Baem leida. Maše tsari khodle taken akhtentvinda. Vezai taken rak ahar amshakateynu bashkhina naikhna tvinda hakdusha. Gol masha votakdushim kvarti knuba derda. Vaznir e mashe ot khaspera. Vezhe bagin begin 31 de inon takinu ciluta כי הם תקנו הצילותה, תויינדרטח, שהיא השכינה הקדושה, שתקון תקון אברהם נקרא שחרית ויצחק מנחה ודי יעקב ערבית, תויינדרטח. We hebben een aantal dingen gedaan, maar we hebben 35, een aantal dingen gedaan, en we hebben nog een aantal dingen Hudat en in hebben nog een we wij, dus wij worden geleerd, nou, ze leren ons, de zoger leert ons, dat wij moeten alleen maar vragen, weten wat, te weten moeten wij eerst te weten komen, wat er nog gecorrigeerd moet worden bij die malgoed, waar, waar zit nog de tekort van die malgoed. Kijk nou, een heel ander... Heel andere koek dan wat hier op aarde wordt gezegd. Vader in de hemel, geef ons mijn dagelijks brood. Wat zij begrepen geen woord van wat Yeshua had gezegd. En allerlei andere dingen dan dat de mens gaat bidden om zijn gezin, om zijn familie, om zijn buren, om de kinderen, die, die, die arme kinderen enzovoort. Kijk nou, als je bidt tot het om tekort, het tekort van de schina, dan dek je daarmee al het overige. Duidelijk. Ja, net zoals, uh, precies hetzelfde staat geschreven over, uh, over koning Salomo. Shlomo Amelach. Dat toen hem gevraagd werd, wat wil je? Ja, uh, in een heilige geest kwam hem en zei hem, wat wil je? Wil je rijkdom? Ja? Wil je macht, wil je rijkdom, wil je allerlei andere dingen. Uh, en die noemde alles op. En onder andere gogma. En Salomo, Shlomo, had gezegd, nee, ik wil gogma. En niet de wijsheid, zo in onze ogen, de wijsheid, maar de gogma. Want als je van de gogma ontvangt, dan heb je alles. Dan heb je alles, dan heb je alles erbij gekregen, en de macht, en de hoogste rijkdom, en uh, pracht en praal, alles heeft je ontvangen, omdat hij koos, juist voor de gogma dat alles inbegrepen heeft. Duidelijk, zo is het precies om in ons gebed, als we weten te weten komen, wat er ontbreekt, nog aan de malgoed, en gaan we daar op concentreren, en dan we gaat dat ja, juist dat gaan we corrigeren in haar. Dan gaan we niet herhalen dingen doen. Dan gaan we niet elk jaar weer uh, zuren, uh, met gezuurde, zure gezichten kijken uh, en al die, al die al die onzin, al die uh, kadisch uitspreken, al dat over de zesduizend zes miljoen Joden die dan, dat uh, is allemaal al gecorrigeerd In plaats daarvan zullen we ons concentreren op wat nieuw gecorrigeerd moet worden en daarbij zullen wij alles dekken van wat de levenden nodig hebben en natuurlijk dat daardoor zullen ook zal ook na het roer het aangename zal ook komen aan die zes miljoen joden die de oorlog hebben uh, uh, niet overleefd en ook en ook nog die Volgende generatie die zich nog ermee bezighoudt, die alleen maar denkt zoals in de bed shalom, zoals ik weet, mijn vrouw daar helpt. Praten ze alleen maar, denken ze alleen maar en dromen ze alleen maar over de kampen. Duidelijk. Hij is het leven. Ze hadden geen minuut van hun leven geleefd na de kampen, na de oorlog. Het is, uh, het is misschien beter zo zijn om helemaal afgemaakt te worden dan dat leven wat zij leven, omdat zij leven niet. Zij rechtvaardigen Hashem niet. Duidelijk. Allemaal zijn zij tegengekomen, tegen, tegen, de, tegen, Hashem, want zij voelen dat, wat heeft Hij hun, wat heeft Hashem hun aangedaan? Dat helpt niet, begrijp je? Alleen wat nieuw, wat vandaag, wat nu, in dit moment, moet ik te weten komen, wat heeft die schina nog nodig, en dat, dat is, moet, mijn, moet al mijn zorg moeten zijn, daarmee zal ik dekken alles, ook deze, deze die nog, die, uh, ieder die in ellende leeft, daarmee zal ik dan de man omhoog brengen, en de mat zal beneden komen, en zal ten goede komen, als balsam voor alle zielen, en uh, al het alles zal ontvangen, stukje, genade van boven en rust. We zijn 25, we zijn schon En dat is wat hij zegt, de zorg. liet laaddam, lichanes, bellabeta, knesset, dat, nog een keer, dat laat de mens niet binnenkomen in het in het Huis van verzameling. Meteren 26. Alvorens hij raad, alvorens hij advies, om advies vraagt van de Heilige Vader. 27. Kies zich hem, want het is nodig om. Advies van hen te vragen, lay te weten, mashe tsarihol taken, wat nog meer nodig is om te corrigeren, 28. We zeiden taken, en dat is mogelijk alleen maar, achar, Shechim Shachno, nadat wij aantrekken, nadat wij hebben aangetrokken, in de Shina, in de Heilige Shina, alles, alles wat de Heilige Vaderen, hebben al gecorrigeerd in haar. En dat kunnen we alleen maar door verbondenheid met de vader. Waar is niet het op? En dan zal uh, gezien worden, en dan zal duidelijk worden. Maar wat wat nog er ontbreekt aan haar. We zeggen, en dat is wat geschreven staat hier in de zoger. Begin. De non-tic-tac-ino-tc-luta, het is in de volgende od oh, die wij straks zullen leren: uh, kuf pe Maar hij geeft al een proef daarvan. Een bepaalde proef daarvan. Uh, omdat begin de non-tac-ino-tc-luta, omdat zij hebben het gebed ingesteld. Die hem het silute, want zij hebben het gebed ingesteld. 32. Dat dat is, let op, wat is dat voor gebed wat zij hebben ingesteld? Let op wat is gebed is. Dat dat is de hele schina, Shetikun Abraham die ingesteld had. Abraham heeft dat ingesteld op deze manier, kijk nou wat het gebed is, dat dit manier, dat is dan de hele geschina. dat ingesteld is Abraham, dus door deze ochtend, door dat ochtend, nikra shacharit, dat dat heet shacharit, ochtendgebed, dat door het ochtendgebed worden we verbonden met het hele geschina die Abraham heeft ingesteld, dus dan ben je daarmee, als het ware, komen we tot de wortel van Abraham. 33, de Jitschak bij Mincha, en dat van, dat gebed, oftewel de hele geschiedenis, van Jitschak in de Mincha, in de namiddag, in het namiddag gebed, hoe de Jakob, en dat van Jakob, Arwit, dat is de avond, het, het avondgebed. En daarmee komen wij to, door tot de vader en tijdelijk. En via de vader automatisch verkrijgen wij alles wat al de Schinach gecorrigeerd heeft te, te zien, te voelen als het ware. En dan wat er overblijft, het blijft alleen maar over wat nog eh, ontvangen wij als het ware van vaders. Ontvangen wij nog als het ware deze delta, delta, het verschilletje van wat er nog gecorrigeerd moet worden aan de heilige geschiedenis in plaats van ons te herhalen steeds dezelfde uh, dingen doen, die al gecorrigeerd zijn, waar absoluut geen uh, noodzaak aan is. Het is een tijdsverspilling, alleen maar een tijdsverspilling, een energieverspilling. 34. We kennen ken, En daarom, aan ons rechimikodem, dienen wij eerst uh, aan te trekken de hele mate van de correctie die al uh, gecorrigeerd was. Batseluta in het gebed. En dat is natuurlijk via de, via de vaderen. Was niet daar, en dan zullen wij te weten komen. Maar, je is ooit wat nog. Wat is, er nog, uh, wat is er nog overgebleven om te bidden, om daarover te bidden en te corrigeren wat er nog in haar ontbreekt? Wij gaan naar boven, naar de regel 5 van de tekst van de zogger zelf. Ot, kuf, me, dalet. Hochi, ukmuha. Lo, le, bai, le, le, war, le, ala. Le, be, nishta. Ela, de volgende pagina. Kuf re. De eerste regel. I amlich bekadmita bawraam iets weg bij Jakob. Begin de inon tikkitakino, cyluta, twee lekkamoe kutsche brihu. De volgende plaats. De regel five od kuf. Bij Dalet 184. Hoog je ook moe. Zo hebben wij letterlijk vastgesteld. Maar hebben wij zo geleerd. Lolle Een mens. Een mens. Lolle Een mens moet uh, binnenkomen het huis van de verzameling, het huis van samenkomst, binnenkomen alleen maar, in de volgende pagina, alleen maar, als hij, een advies vraagt, eerst een advies vraagt, bij Abraham, van Abraham, Isaac en Jakob. beginnen in on omdat zij hebben ingesteld, het gebed ingesteld, het gebed uh, voor het aangezicht van de Heilige gezegend is Hij wat betekent dat zij gebed hebben ingesteld zij kwamen, zij hadden, wat hadden de vaders gedaan, zij hadden gegraven, ja, staat het steeds dat Abraham heeft gegraven uh, Abraham groef die waterputten, hè? daarna Isaac, Jacob, steeds over graven gaat het uh, in in, in, in Brishit over the Arts father, And They groeven in zichzelf om um te komen tot Hashem, tot Akadosh Baruch Hu. Via de Malchut te komen to de the, Zeyrampin, the to de Fader. And uh, darum kwamen ze tot de Malchut, that Tziluta heit, die Chabet heit, die Tfilah Malchut heit Tfila. And, uh, Kijk nou goed wat we leren. Het gebed, ik kan nergens dat horen. Dat geen omdat dat alleen in de heilige taal. Dat is de taal van de schaam. Gebed, Twila, is eigenlijk de mal goed zelf. En als wij zeggen, gebed, betekent dat wij ons met haar verlangen naar haar en verbinden ons met haar. Het gaat naar haar toe, het gebed. En dat heeft, hebben we ingesteld, de drie, deze drie vaderen. Twee, hada de objectief, wanneer waarof gaat de GAVO weer tegen, had Avraham, Dava Avraham, is de de volgende pagina, KUF P11, de eerste regel, hey, ga ik er zeggen, punt. We keren terug naar de vorige pagina, KUF P. De regel twee, had u dichtief, zo is het geschreven. Ja, in de psalm, waar waarof niet waarop gezegd, weet En ik, met uh, jouw grote genade, door jouw grote genade, zal uh, komen naar je huis. Dat is Abraham. Waarom is dat Abraham? Dat is Gerset, zie je. Waarover gaat het zeggen? Met jouw grote geset, dat is de sfera. Abraham, Abraham heeft het bereikt. Deze sfera het was ontvanger van de Is geset Ishtagavet, Dat gaat het verder in dat pasoek, in dat vers van de uh, psalm 5 van David. Ishtagavet, ga ik aan de shegel, ik zal mij neerwerpen. Uh, bij, aan het, bij of bij, letterlijk, bij de zaal van jouw heligheid. Daar Yitzchak, dat is Yitzchak, zegt de zoger. Dus Yitzchak heeft het, eh, dus dat is dan slaat op Yitzchak. Bij de, voor de punt, hij na de punt, bij Ratega, da, Jacob, dan vertelt staat dat het, door ontzag, jouw ontzag, dat is Jacob. Waarom zullen we zo zien? U baile, acht wel al on ken jaul le bij En u uh, baie de vorige pagina. U uh, baile en men dient hen en hij moet het men dient hen samenvoegen eerst, samenvoegen bij elkaar te voegen. De volgende pagina. Koef en p bet de eerste regel. jouw. En daarna laat hem, de mens dus, laat hem binnenkomen. Laat hem bekniesta, laat hem in het, het huis van samenkomst binnen, binnenkomen. één na de punt. We jatsleit we silute, kedin ktiv We jomarli avdiit vejata israela asherbaha it paer. We een punt we jatsleit silute en daarna laat hem doen, kedin. En zo so is het, dan is het geschreven, zoals so het geschreven is. In Yeshayahu, in Yesaias, Yesaias, Yeshayahu, men tet. In de Yeshayahu van de Perk, uh, neken, en 49 wordt geschreven, Vajomarli, en hij hey, zal zeggen tegen mij, Avdi, Ata, jij bent mijn di, diener, Israël. Asher B'chaid pa'er dat in jou, door jou, uh, word ik ge gehuldigd. paer is nog pracht. Door jou verkreeg ik, zal ik pracht verkregen. En kijk nou het woord It paer, it we gaan kijken straks wat hij ons vertelt. We keren terug naar onze oorspronkelijke pagina waar wij Waarmee begonnen waren, deze oot, de pagina, uh, eigenlijk waarmee we de zoger begonnen waren, deze zoger, koef eind helemaal, hasolam, onderaan. De regel, de linkerkolom, de regel 38. probeer nog concentratie houden. He, weet wel dat deze concentratie die jij, hoe meer jij ook deze concentratie kan opbrengen bij het leren van de zoger, des te krachtiger reding zal je ontvangen. Juist in de moeilijkste situaties zal je hoofd bieden, juist door deze concentratie, want nergens krijg je deze concentraties, concentratie door niets. Duidelijk. Hiermee ga je door alle concentratiekampen heen, door deze concentratie die jij gunt jezelf, dat jij steeds meer krachtiger wil jezelf en concentreren. Daarmee overwin je elke vorm van concentratiekampen, elke vorm van jou uh, in, in slavernij brengen door de citra Achra. De linker kolom, de regel 38. De referentie van de Oud Kuf P. Dalet. 184. Hoog hier ook mooi. Dubbele punt. Waarmee hier, waarmee, waarmee, waarmee, waarmee, waarmee, een fout waarmee, waarmee, goed. We, we, we, we. Ik denk dat het hier moet het Ik denk dat het moet het, volgens mij, moet het, uh, het, het woord aan het einde van het laatste woord aan de regel 38, in plaats van de derde Hey, drie letters hey, zie je? in plaats van de tweede letter Hey na de letter mem, uh, volgens mij moet het dalet, de letter dalet staan. Waarom niet doen? Waarom doen? goed. Misschien nog, nog, nog in plaats van Joden een waw maken. Maar, maar oké, okay. dat is. Uh, maar in ieder geval, dat het. Waarom En we hebben geleerd. De volgende pagina. We hebben zo geleerd. De volgende pagina, 180 Kuf P, Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. Na dit punt. Scha Adam eenotse riegel kanesle betekneset. 2. Ela, in met gila, gainu, sheme kabel, raschut. Drie. Babraham, Yitzhak, wie Jakob. Mishum, shem, tik fir vier, at fila, nee, jaka doos, poruchu. En nu kijk wat je ons nu zegt. Zo, Adam, we hebben geleerd. Eerst staat een punt. Ik zou misschien een komma plaatsen in plaats van. Dat punt. Ik zou een komma daarvan maken. Schadam, dat een mens, een mens, moet binnen, moet het huis van samenkomst binnenkomen, alleen maar indien hij eerst ra advies vraagt. Wat betekent advies vragen van, van dat wil zeggen, de hainu, schimmel, kapelle, Wat betekent dat? Dat hij, eh, uh, een toestemming, toestemming ontvangt. Bij Abraham, Yitzhak en Jacob, de regel 3. Waarom? Mishum shehem t'ekno, omdat zij hebben het gebed ingesteld voor het aangezicht van de kadoosboren Duidelijk, Zij hebben het gebed ingesteld, betekent, zij hebben de toegang gekregen tot Hashem. En daarom moeten wij advies vragen, wat dat betekent, uh, een, een soort toestemming ontvangen van hem, wat is een toestemming, om een overeenkomst te komen naar hen, met hen natuurlijk, om een maan omhoog te doen, vier, zes om er. Vani gaat barofges dega, vijf, awo we tegen, Zij Abraham, zo gesed. en nu goed kijken, uh, 4, 6 show, mer dat is wat hij zegt. gaat so hij, degen, zoals wij avovei tegen, zoals dat in de uh, psalm van David staat. En ik, met jouw grote genade, zal je huis binnenkomen, de regel 5. Zeo Abraham, dat slaat op Abraham. Want hij is geset, En hier zit ook in het, uh, in het vers. Stelt het. gaat eens tegen En dat is Abraham. Het slaat op Abraham. Ja? Ik zal komen naar je huis. Betekent in gebed zal ik komen tot jou, Hashem. Door jou geset. Dat is wat Abraham Abraham kwam in het huis van Hashem. Uh, in het gebed. Uh, door ontvanger te zijn, klie te zijn, algemeenheid, algemeenheid, algemeenheid, de algemene klie te zijn, de merkawa, de wagen, van, voor de, voor de geset. Is dat geweest, hé, ga ik u daar zeggen, ze, hoe iets, ik zal neer, neer, um, ik zal me neerwerpen, bij, voor de, zaal van jouw heiligheid, de regel zes. Zeo ietschak, dat is ietschak. Hoe weten we dat het ietschak is? Ze mitsido nekret zeven, hamal goed, hey, dat vanaf zijn kant, ja, vanaf de kant van Yitzchak, van ietschak, was de kant van de gwora, dat vanaf zijn kant heet, mal goed, heet hegal, zaal, een zaal. De 7 Na de punt. Na de eerste punt. Beera Ze hoe Jakob. Door je. met je ontzag. Of door je ontzag. Ontzag voor jou. En jou ontzag. Dat is Jakob. Hoe weten wij dat dit Jakob is? Shehu Sot. 4, 8. regel 8. Kiefer het en Waarom is het zo? Hoe weten we dat het Jacob is? Omdat dat is het geheim, dat is in de kern, dat is de Tjeveret, welke Tjeveret heet, Nora, en Nora heet een ontzag. Jacob was de drager van het Sfera, de kracht van uh, Sfera Tjeveret, en die heet Nora, ontzagwekkend. Acht, na de punt. Kijk nou geweldig wat hij ons vertelt. Dus, en het mens dient dus zich samen te voegen met hen, eerst de mens dient zich samen te voegen aan hen, ja, aan die vaderen. Duidelijk, door het samenvoegen zichzelf, door zich samenvoegen aan de vaderen verkregen wij ook die, als het ware, eh, inzicht naar krachten van alles, let op wat al gecorrigeerd werd in, de, in deze malgoed, en ook inzicht, als het ware, naar krachten, wat er nog overblijft, gebleven is aan de mal, bij de malgoed, om nog gecorrigeerd te worden. En dat is genoeg voor ons, om een gebed te doen, we agar negen, en vervolgens, Iganes laat hem het huis van samenkomst binnenkomen, weet palet, filato, en zijn gebed te doen. Punt. De regel tien, as we Avdiyata, Yisrael, Asher, 11, Baha, Itpaer. En dan is het geschreven zoals, Vayomar, Li, zoals, uh, Yeshayahu, Yeshayahu, Yesaias had geschreven in zijn profetie, Vajomarli, li, en hij zal mij zeggen, Avdiyata, jij bent mijn diener, Yisrael. En Israël is ook Jakob, de kracht van Jakob. Als er begaat, dat door jou, in jou, door jou, zal ik pracht ontvangen, pracht ontvangen. En kijk nou het laatste woord in de regel 11, pracht, pracht is, het pa'er, ik zal pracht ontvangen van het woord Tiferet. Want Tiferet wordt ook zo geschreven, tjeveret. Alleen aan het einde komt dan taf. Iepaer betekent, ik zal uh, Tiferet ontvangen, oftewel, ik zal tot de Tiferet uh, kenbaar worden. En dat was door, dankzij Israël, oftewel, Jakob, ja, Jakob, die in zijn uh, glorie, in zijn uh, grote toestand, is hij, uh, in zijn ontwikkeling, in zijn grote toestand, uh, kwam, die, kwam hij, is hij Israël geworden, zijn naam werd gewijzigd in Israël, Dat wil zeggen, de drager van deze, de kracht van de, deze Sfera Tiferet, pracht van Hashem.